Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het nederlands zwitserse bedrijf Olsies... dat betrokken is bij de aanleg van de Nord Stream 2 gaspijpleiding... is gezwicht voor Amerikaanse sancties. Olsies stopt de werkzaamheden om te voorkomen... dat het geen zaken meer mag doen in de VS. De Amerikanen zijn allang niet blij met de pijpleiding... waarmee Russisch gas naar Europa wordt getransporteerd.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 Een feest in een nabijgelegen partycentrum moest vanwege de rook worden afgelast. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Na bijna 14 jaar is Jeroen Pau gestopt met een dagelijkse talkshow op NPO1. In zijn laatste uitzending keek hij met gasten terug op het afgelopen jaar... en de geschiedenis van het programma Pau. Aan het einde bedankte hij zijn redactie en kijkers. Pau maakt nu de laatste, maakte de laatste vijf jaar in zijn eentje en late talkshow... en daarvoor met Paul Witteman. Hij wil nu ander tv-werk gaan doen. Het pas onthulde bord voor de langste straatnaam van Nederland in Duiven is alweer verdwenen. Het 2,6 meter lange bord van de laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort is door onbekenden meegenomen. Het is de naam van een loop waar aan niemand woont, maar de gemeente Duiven besloot recent toch werk te maken van een bord. Of er nu weer een nieuwe plaat wordt gemaakt is nog niet duidelijk. Het weer op de meeste plaatsen blijft te droog vandaag. Er is wel veel bewolking, al kan de zon er soms ook bij komen. Het wordt maximaal 9 graden.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 Wauw, wow. <laughs> zo mooi. ZFM. Oh, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men en nu. Toebak leeft. It's the most wonderful time. Ja, ja, ja, ja. Hier. Dit is echt wat een zweertje ook, hè. Ja. With the kids jingle oh, de... belling. Ja, ja, de hele studio hangt weer vol met allerlei mooie slingers. Feestvering en uh, feestversiering En uh, ja, de kerstboom staat er natuurlijk, hè. We gaan beginnen. Zeg, we gaan beginnen. Ja. we gaan beginnen. Here we are. Good morning. Ja. De beste. De allerbeste. Dat zijn wij. De allerbeste. En wat zijn dit voor types? Nou, overschatte types zijn dat die dat altijd zeggen over zichzelf. Het is de eh, op de radio Is even naar 8 uur. Normaal hoort de hele studio dan vol te zitten. Wauw. Wow. <laughs> Zo mooi. Maar er zit helemaal niemand. Wat zijn ze dan nou doen? staan ze met een de hele delegatie buiten te wachten... dat ik de show aan het openen ben of zoiets? Of is de vrouw des huizes... die is natuurlijk elke week aansluit... al volgens mij al 13 jaar volgens mij... is ze met die fiets weer ondersteboven gegaan. Dat zou ook nog wel kunnen natuurlijk. En de vraag is natuurlijk... Ja, hoeveel glazen champagne heeft ze gisteren nou weer gedronken? Want ja, dat zijn we toch allemaal wel... Ja, zijn we wel van geschrokken gisteren natuurlijk. Ja... De regering gaat inzetten op één glas per dag. Drink je meer, moet je betalen. Nou, dat laatste verzin ik erbij. Maar ja, ze gaan inzetten op één glas per dag. Want ja, het kan uh, borstkanker geven, het kan er meer, uh, je nier verhalen, werkval. En ik voel een rechtszaak aankomen van de gezondheidszorg tegen de staat. Dat die er niks aan gedaan heeft. Dat de mensen zoveel gaan drinken, werkval. Ik voel een rechtszaak aankomen. Maar. Ik kan er ook naast zitten. Mijn fantasie slaat natuurlijk weer op hol en dat moet ook voor dit radioprogramma. Nou, we gaan weer we eens even een muziekje draaien. Er moet natuurlijk een beetje kerst in deze show zitten. En dat vind ik altijd op dit plaatje. Ja, is zo'n belletje in zit. Dit is zo'n plaat. Zing, zing. En hit me down, sunny. Ja hoor, het geweld zit er ook in. It's honest, I'm Deze zaterdagmorgen. Een beetje rustig muziek om mee wakker te worden. Heel belangrijk. Nou goed, uh, wij, vragen natuurlijk, uh, wij stellen natuurlijk de vraag. Jawel. Was, was dit weer een ongevalletje of niet vanochtend? Nee, geen ongevalletje. Geen ongevalletje? Nee. Je bent gewoon echt uh, gewoon veilig aangekomen. Maar gewoon even de tijd, de afstand even verkeerd ingeschat. Ik ging, ja, ik ging op tijd weg, maar dan ging ik toch nog wat dingetjes pakken. Want ik moet vandaag... Uh gaan wij het dorp door met ons dikke score. Oh, leuk. En dat is nou enig, hè? Ja, het is, oh, wel, het is oh. wel leuk, maar het is ook wel... Het is laatste jaar, zeker. Zo <laughs> het klinkt het. Is, het is wel heel vermoeiend. Ik merk wel dat in de loop der jaren... we doen het al iets van tien jaar, vijftien jaar... Oh jee. en dat je merkt dat het je steeds zwaarder valt. Dat je echt denkt van... Ach man, <lacht> er zit een krast op de plaat. Maar ja, het is wel voor een goed doel. En het leuke is wel, het is dus met uh, het kantoor... Het, het koor heet nu... Eh, uh, Cantores Leti, voorheen icantatori Allegri. Die oh, ja. nemen we die lekkere, nemen een nieuwe makkelijke naam. Ja, die echt uh, catchy is. Ja, no, zeker. Maar goed, voor de zijn we dus op opgetreden bij uh, Curios. Weet ja. je wel? Dat uh, een mooie naam. Ja. Ja. Maar dat, dat zijn uh, tenten, nee, een soort luxe huisjes langs een boulevard. Ja, het heeft vast een andere naam. Nee? Vast, nee, een Grand Voulard de Tant of zoiets. Q-U-I-R-O-S. Ja precies, moeten wel wel met Curious, ja. ja. En uh, ze hebben nou ook een nieuw gedeelte nu dan voor, de, voor, de, voor het circuit. Dus ja, die gaan cashen natuurlijk, hè, deze periode. Maar daar zijn ze gaan optreden. En ook in, uh, bij de dinsdagmarkt in, in Haarlem. Nee, in Zandvoort. Okay. Maar deze keer gaan we dus dat vanmiddag geldt het optreden. En daarnaast... Komende dinsdag op kerstdag de yeah. hele middag bij de Cornier in Haarlem. Oké, okay. Gronier, Corinne, Rolien, Al van die mooie namen. Zeg je. Zijn we zijn weer in Frankrijk? Ja. Wat is dit voor gekkigheid? Gekke, nee, het is Latijns. Oh, Latijns. En ik zat te kijken, hé, hey, dat was nog een koor die ze Ja, die Sorry, zat in Italië. Ik heb er de hoop op gedaan. Ja, nou precies. dat decadente, ja. doen we die ik maar die naam, Housen. Ik heb lekker rond. Ik in Nederland. Kerk, de Christmas Singers of zo, het Naar. dikke score. Dat is precies wat de lading even, dekt. Even met de benen terug op aarde. Het kabinet hm. moet volgend jaar versneld de CO2-uitstoot. Terugbrengen. Ja. De Hoge Raad deed uitspraak in de Urgenda-zaak. Ja, gewoon de Urgenda-zaak. De Urgenda-zaak. Hebben dus... ze ook besloten dat, dat de honden niet meer mogen? De honden? Ja, ik denk dat die uitstoten voor mijn Ja, maar goed, dit gaat, even over, dit gaat over wetgeving, dat de regering de wet moet aanpassen. En dat, ja, want als ze dat niet zouden aanpassen, wat gebeurt er dan? Die verplichting bestaat vanwege het risico van een gevaarlijke klimaatverandering, die ook de inwoners van Nederland ernstig kan treffen in hun recht op leven en welzijn. Wie is die man? Ja, dat is wat de rechter. Een, wat een accent heeft hij. Ja, dat nou, is, is, is de rechter die zegt gewoon... Oh, we zijn in gevaar, we zijn in groot gevaar... en de regering staat er gewoon een beetje bij te kijken... en doet er niks aan. En nu moet de regering iets aan doen... want we moeten die 25% halen... op weg naar de 100%. En die het altijd van die denken... dit zijn van die uh, 40-plussers die gewoon heel veel geld hebben... en denken van, nou, ik ga ook iets voor je... Voor het milieu doen. De, ja, ik kan best wel wat betalen. Maar niet iedereen kan het betalen. Dus ik ben benieuwd, iedereen gaat de straat. Maar realiseert zich wel wat die straks allemaal moet inleveren. Ja. Hebben we dat wel in de gaten? Want er moet echt heel wat ingeleverd worden hoor. Ik bedoel, ik heb nu vakantie geboekt. Die moet ik inleveren. Ja. Ik heb net een nieuwe auto gekocht. Ik denk dat die moet inleveren. Ja. Ik wil het verbouwen. Dat moet ik inleveren. Dus ik bedoel, we kunnen allemaal. zeggen... De regering moet het regelen. Maar gasten. We moeten het zelf doen. We moeten het zelf doen. En het komt weer terug op ons eigen bord. Dus. Allee, hoi, hoi, hoi. Mensen van de agenda hebben het voor elkaar gekregen. Maar wat hebben ze precies voor elkaar gekregen? Dat wij aan de bak moeten. Ja. Ja. Maar wat, is... eigenlijk dat... is het nu ook zo. Van, je, je, had, je had gas of elektriciteit. Elektriciteit wordt uh, op een andere manier verkregen dan gas. Ja. Yeah. En is wel meer CO2 uitstoterig volgens mij. Uh, oh yeah, dus... Volgens mij is gas schoner dan elektriciteit. Ja, dat weet ik niet. Elektriciteit wat... wordt... De elektriciteit wordt ook weer opgewekt door iets. Is dat een kolencentraal? Noem je dat ook weer? Het ja, gas, gas wordt er gewoon uitgehaald uit de grond. Ja, Alleen, ja. Ja, ja. Maar ja, dan moeten die huizen moeten weer verbouwd worden. En dat kost CO2. Ja, ja, precies. Dus dat kan niet hoor. Ja. Och, zeg. Nou goed, de wetenschappers gaan ja. er straks met allebei bij elkaar zitten. En die gaan gewoon ons voorschrijven hoe we het beste kunnen leven. Okay. Want de wetenschappers hebben natuurlijk wel uh, nu de waarheid in handen gewoon. En daar moeten we naar De gaan. waarheid. De, de waarheid. De nou ja. goed, ik, toen jij er net, net nog niet was, had ik nog wel even een vraag. Ja? Hoeveel glazen champagne heb je gedronken gisteren gedronken? Want uh, dat is ook even een ik puntje. Ik gisteren geen alcohol gedronken. Kijk, dan heb je, kan je vanavond kan je er twee nemen. Want je mag maar één per dag, hè? Dan ja. komt de regering achter je aan. Nou, ik ga weer meedoen met Ik Pas in januari. Oh ja, ik hoor ja, dat. En is dat scheelt uh, ook weer heel snel. Dry January uitstok. heet het, ja, hè? Uh, nou, ja, ja, Dry January. Dry January. Nou, zo heet, heet het? het in uh, Engeland. En ik kan ook zeker een boek aanraden. Dat heet Chardonnay. Met de N-E-E. -E. En naam. Dat, was een heel, ja, dat was wel een leuk boek over een vrouw die dat een jaar gedaan heeft. Yeah? En toen besloten heeft om echt te stoppen. En die, uh, ze was gestopt dat jaar, maar ze, haar, haar leven was zo goed. En de leukste anekdote vond ik wel dat ze er bij een feestje waren. Yeah. En ze zei, nou, je hebt helemaal geen probleem meer van, oh, tactisch of dit of dat. Ik rij gewoon, want ik drink toch niet. En dat ze dan toen aan het rijden waren vanaf het feest. En toen op een gegeven moment zegt iemand, hey, ik weet niet meer hoe ze heet, uh, Will of wat dan ook. is yeah. Where, the driver? Tof, want ze dachten dat ze in een taxi staat. Waarom rij jij? Waar, waar is de taxichauffeur? Volgens mij heb je echt heel lang aan de bar gestaan. hè? Als je zo een beetje in de war bent. Nou, ja, goed. Ik probeer mijn luisteraars altijd weer een beetje optrekking. In muziekkeuzes en uh, irritatie. Dit is weer van Plaatje. leuk langdradig en lollig toebak lekt I really can't stay but baby it's cold outside I've got to go away oh baby it's cold outside this evening has been then hoping they'd There. I wish I knew how your eyes are like stars. Jij ja, geen idee. weet hij nou, die pas geleden dan overleden is? Uh... Oh, ja, precies. Die zingt dit. Ja, die in de Hoe weet hij nou? Die uh, oh, Ja, ik zie hem zo. Ik nog heb vol. een special van hem gezien. Ja? Die hele grote filmbaas. Uh, ja, er ja, was een special uh, bij Uur van de Wolf of zo was dat. Okay. Nou, het was echt... Uh, er lust van de hond geen brood van. Maar nee. hij zingt het lied. Hij heeft hem uitgebracht, denk ik. Ja, die meneer. Nou goed, dit was uh, leuk. leuke uh, leg. Of was het Prince Andrew dit? Dat oh, ook, ook? Ja. dat zou ook kunnen. Ja. ja. Het is een beetje... We hebben het een beetje achter ons gelaten. Ja. MeToo natuurlijk. Was dat nou afgelopen jaar echt een MeToo-gedeur? Uh, ik Gebeur? denk of al een dat, jaar daarvoor. Daarvoor uitgeven. alweer geloof ik. Dit jaar is ja. dan iets minder... Is het een beetje weggezakt. Maar het komt wel weer terug, hoor. Ik bedoel, uh, ja, het moet er moet toch heel veel aandacht voor komen En uh, het moet blijven doorgaan tot we uiteindelijk maar gewoon uh, in uniform gaan rondlopen. Niet sexy meer mogen gekleed, want ook dat is slecht voor onze gezondheid. Ja, je moet er speciale code niet drinken. kleren uit het mogen trekken of zo. Ja, dat speciaal, er een is het code je. en uh, ook, ook uh, uithuurlijke wordt weer iets... Uh, we gaan niet meer op onze lust en onze gevoelens af. Maar het is meer gewoon uh, rationeel dingen bekijken. Nou ja, het scheelt als we toch nog maar één drankje... Maximaal per dag mogen. Precies. Dat scheelt een hoop ongewenste intimiteiten. Ik denk uiteindelijk gewoon dat het uithuwelijken nog niet eens een slecht idee is. Want dan nou, twee ja, partijen dat... kijken gewoon naar wat zou nou het beste voor hun beiden zijn. En gaan in overleg. We hebben het uitgekomen. Ja, jullie passen goed bij elkaar. Interesses. Uh, uh, ja, ja, uit hetzelfde milieu. En jullie moeten ook met elkaar trouwen. En dat, dat lust en dat, dat, dat is allemaal zo geweest. Dat loopt altijd fout af. Dat hebben we gezien de afgelopen eeuwen. Dus we komen tot inzicht. Nou ja, dat, die kant gaan we op. En zeker met dat uh, mindere alcohol. Goed, dit was natuurlijk een kerstplaats. Met een stukje erin dat. Ja, dat een beetje toch... mi toegevallen. Ja, Jeremy? Hij... Heette die? Jeremy? Nou, Dory, waarom ja. kan ik aan die op die naam nou komen? Ja, ja, dat weet ik ook niet. Nou. Maar goed, uiteindelijk zit er een stukje tekst in dat hij iets in, in haar drank heeft gedaan, geloof ik. Twijfelvies, Rick. Ja, precies. Nou, Je mag het zeggen hoor. Het je het bent zit een vrouw. In die, het zit de vrouw toch mag in die mannen dat gewoon zeggen. Dat, dat vieze Ja. <laughs> goed, de vorige <laughs> nieuwe single van Green Day. De Green Day hebben een nieuwe CD uit. Oh, lekker man. Echt een heftige gitaar. Ja, die, en er staat ook nog een andere plaat op die cd. Ik moet even een stukje laten horen. Het is gewoon eigenlijk easy dc, maar je dan net even heftiger. Dit, gewoon dit hè. Dus dit loopt gewoon echt als een trein. Alleen ja, je geeft het in de ochtend. Daar gaat het misschien toch wat op digitatie zitten. Nou, dan laat ik het niet verder rijden. Goed, we kijken even de wereld in. Straks met een stukje geschiedenis natuurlijk. En ook weer de Zandvoortse berichten. En, uh, het is vandaag welke datum heb ik ook weer in zitten lezen? Oh ja, 21 december. En, uh... Ja, en ja, we gaan nu, uh, de zonnewende gaat komen, het gaat, dus, gaat er zijn. De zonnewende? Dus, ja. Dat, dat we weer teruggaan, want het is nu het, het allerdonkerste. Okay, hoe dus... laat het licht wordt en hoe laat het donker wordt. En uh, je merkt gewoon, ik heb zo'n lijst, ik heb hem niet bij me, maar dat het vanaf de 12e, 13e al s'avonds dezelfde tijd is. Yeah. Maar nu is het s ook dezelfde tijd, dus we gaan niet meer nog later licht krijgen, maar het gaat nu over, uh, ja, ik denk zo uh, rond, de twintig, uh, rond de dertigste of zo. Yeah? Dan komt er langzaam, want komt er één minuutje bij dat hij eerder opstaat de zon. Okay. En daar word ik altijd wel erg blij van, want ik uh, vind het heel donker. Ja, ik hoor het zo depressief. Ja, ik, soms soms dan is het om, om na negen nog een beetje donker. Ja. Yeah. Wat is het voor gekkigheid? Ja, maar je merkt het ook zeker als het al een beetje, uh, als het al een beetje donker is en uh, de, uh, bewolken en zo. Yeah? En uh, het gaat vandaag vanmiddag ook regen, dus het gaat gewoon heel vroeg Gaat het donker worden vandaag? Dat je zeg van rond uh, vier uur. Ja. Dat je al denkt van nou, daar mag best uh, een lichtje aan. Zeker. Dus, ja. Uh, ja, maar Eerst maar ja. even een stukje muziek. Alanis Morissette maar, blijft maar muziek maken in 1993. Ik kom haar eerste CD uit met... Uh, you ought to know what fuck daarin. Ik heb hem dat nog even te zeggen al. Dit heet Drinks. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. do it I have been working since I can remember since I was single digits Ja, ik doe er nog maar één. Ik heb gehoord dat de regering vol je ons aan gaat pakken. Dus ik doe er gewoon nog wel een paar. Volgend jaar dan. Uh, ja, dan Wordt het allemaal voor anders? Wordt allemaal anders. Ja, denk je? Ja, denk ik. Al die goede voornemens, welke voornemens had jij gemaakt? Die zijn. Echt helemaal uitgevoerd, dat is Ik heb helemaal geen, Ik kan me ooit nog herinneren dat ik een voornemen had genomen om te gaan verdiepen in het feit waarvoor zoveel agressie tegen uh, politie is en tegen ambulancepersoneel. Dat had ik me voorgenomen om daar eens wat onderzoeken over te gaan lezen oh. of met mensen in okay. contact te gaan. Ik vind het toch wel een heel um, interessant onderwerp, weet je wel. Waar komt het vandaan? En alleen dat stukje tekst op de televisie. Je blijft met je poten van de... Dat werkt helemaal niet. Je moet toch van de andere kant gaan bekijken. Wat, wat bezielt die mensen? Je gaat even in die huid kruipen van die gasten die dit doen. Ga ze interviewen. Daar zit de oplossing. En niet alleen maar straffen. Nee, je wil weten wat er in hun hoofd zich afspeelt. Op het moment dat ze ja, iemand gaan slaan... is dat bezorgdheid op een maat die er op de grond ligt? Is dat bezorgdheid? Of is het gewoon uh, helemaal dronken zijn en denken... Well, ik heb zin om te slaan, dat is zo lekker. Ja. Dat wil ik weten. En niet die beschuldigde vinger van... je blijft niet. Het werkt niet. Het hebben we al tien jaar geroepen volgens mij. Nou, ik nee. overdrijf een beetje. Maar goed. Nee, goed. Dat was mijn voornemen die ik gewoon niet heb waargemaakt. Ik heb gewoon... Uh, ik heb gewoon dingen voor mezelf gedaan, denk ik. Ja, ja. nou, dat is, uh, het is ook heel belangrijk om... Uh... Dingen voor jezelf te doen. Ja, ja nee, maar zeker. Om, om zelf... ...te zijn wat jij in de maatschappij wil zien. Want de maatschappij, dat ben jij! Nee, maar het is wel, nee, het is wel zo. Ja, dat is wel ja, waar. Ik, ja, uh, ik merk wat gewoon, heb als jij betekend voor de maatschappij de laatste tijd? Ja, ik bedoel, als jij mensen uh, gezellig aanspreekt... ...op een leuke manier... Ja? Dan, uh, dan, ...dan maak je gewoon zomaar een leuk, leuk gesprek. Ja, ik ja. doe dat uh, veel, gevraagd en ongevraagd. Maar... Ja, ik weet het, ik merk dat heel veel mensen die boven de 40 zijn... ...die gaan heel anders met de medemens om. Ja. Echt, mensen onder de, de midden dertig... die zijn nog soms nog een beetje bezig van. Uh, oh, je moet toch wel bewijzen wie ik ben. En ik heb het zwaar. Ja, die ik, ego's, hè? He? Oh, ik, oh en ik heb het leed van de hele wereld op mijn rug zit ik. Nou ja, dat wij, wij begrijpen steeds meer. En, maar dat zie je ook. Ik, ik, ik ben nu bij, pas bij een jonge moeder geweest. Yeah. En die zat dan ook van, ik voel me zo schuldig. Ik ben bijna kwaad op mijn kind, want die huilt zoveel. Ik zeg: lieve schat, op het moment dat jouw navelstreng doorgeknipt wordt, begint het schuldgevoel. Hè? Dit is de eerste keer. Maar yeah. voel je niet schuldig? Het is gewoon normaal dat je dat hebt. Oh, weet je wel, maar het is gewoon: je hebt gewoon zoveel levenservaring. Ja. En deel het gewoon. Dus ik, ik, ik raad alle ouderen aan, een levenservaring op een. Wel een gezellige manier te delen. Ja, en. Uh, het nieuwe jaar, waardoor er niet er andere idee. mensen een beetje ontzien worden. Er valt niet iedereen lastig met je kwaaltjes en toestandjes. Nee, en, en vaak oude mensen die hebben het ook gezegd. Ah, ik hoef niet elke keer te vertellen dat ik het zwaar heb. Of zo, weet je wel. Dat mij in de benen valt af. Ja, dat vind jij boeiend. Moet ik dat gaan vertellen dan? Nou, dat hoeft niet. De oude mensen beseffen dat steeds meer. gaan op zoek naar het gesprek in het midden. Wat kan iemand mij aan mij binden? Of en heb je als... nog iets leuks meegemaakt? Ja, weet je wel? Dat. Gewoon vertel dat in plaats van gewoon dat je uh, heel erg zwaar hebt. Ah, ja, ik heb wel een positief bericht. Ja, doe maar even. Want uh, het is natuurlijk kerst. En er worden altijd die, uh, die Bambi-films en zo worden geshowt. Alleen dus in ellende gesproken. Canada zijn videobeelden opgedoken van een man die drie hertjes redt. Die waren gestrand midden op een bevroren meer. En de, de, de video die de man van zijn geslaagde reddingsactie maakte... is al duizenden keren online gedeeld. Ik ga hem ook delen zo. En hij wilde juist gaan schaatsen op het Lake of the Woods in het noorden van Ontario. En toen zag je dus echt die beertjes die lagen op het ijs met hun poosje echt zoals Bambi onder zich oh, uitgespreid. Want ja. ze konden geen grip vinden met hun hoefjes. Echt zo zielig. En hij zei al van ja, als ze rechtop staan kunnen ze wel flink trappen. Maar ja, als ze op het ijs liggen kunnen ze die pootjes toch niet meer optillen. Nee. Nou, de dieren, moeder moederhert en haar twee kalfjes, die waren helemaal uitgeput. En uh, ze dachten waarschijnlijk van nou ja, uh, ze wilden de overkant halen zodat ze niet meer... Uh, een prooi voor de wolven zouden zijn. Waarschijnlijk was er een wolf in de buurt. Wacht, er komt daar een borstwachter aanlopen. lopen. Ja. What the fuck? Oh, dus eet je zand zandvoort. Ja, dan ja. krijg je dat. Ja, ja, ja. ja, dat gaat wel wat radicaler. Ja. Maar ja, hij dacht dus dat het het beste zou zijn om ze uh, te bevrijden. Ze gingen touw halen, maar na een uur ja? waren ze nog steeds daar. Dus toen heeft ze gewoon geholpen. Dus uh, maar ze, ja, waarom ze zo ver op de ijs raken is onduidelijk. Maar ja, ik denk dat ze gewoon... Uh, ik dacht van ik ren het ijs op maar dat ze zomaar heel stuk doorkleden. <laughs> ah, het is wel schattig hoor. Het is schattig gewoon. Ah, nou, nou, kijk dan toch. Oh, ik ik, ik ga probeer met te de wapen tegen de volgende poeselfilmpjes die straks op het scherm gaan... Uh, nee, ik vijen. ben er van plant vandaag geen poeselfilmpjes. Dat, dat is je voornemen? Geen poeselfilmpjes meer kijken? Af, ja, ja dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Nou goed, een leuk berichtje in de Telegraaf te lezen over een, een crimineel. Die had zichzelf laten tekenen door zo'n uh, zo zo straatartist. Zo'n sketchartist, weet je. Die kan een karikatuur van jou maken. En die had hij uh, gedaan. En op een gegeven moment... Toen uh, stond die man op, trok alle portretten van de standaards af die er stonden en nam ze mee en vluchtte. Alleen hij liet zijn eigen portret achter en aan de hand van die portret zijn ze nu op zoek naar de dief. Ik snap alleen niet waarvoor je dan je eigen portret niet meeneemt. Ja, Heb je je vergist? Negatief zelfbeeld of zo. Of, of denk ik, gadverdamme, zie ik er zo uit? Nou dan neem ik die andere wel mee. Ja. Maar goed, het maf is wel dat ze nog steeds die man niet hebben kunnen vinden aan de hand van die karikatuur. Dus dat is ook wel weer... Opmerkelijk. Die is er niet helemaal gelukt zou je denken. Vandaar dat hij die ander meegenomen heeft. Nou goed. Na de volgende. Oh we moeten eigenlijk de standwoordse bericht doen. Laten we eerst nog maar even muziek doen uit de kerststal. Jawel de carousel. Hier bij Toepak Leeg. Town of saints. Somebody called you the next best thing. But you can ride in without a name. And get out the palm leaves I'll heal the new king.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 Show me the shortcuts to save time. But I don't wanna be caught in that cage. If we gotta do it some way, better do it. New en Carousel. Zandvoortse berichten. Hier bij Toepak Leeft. Fijne toestel op aanstaan. Het is voor de Zandvoortse berichten. Uh, ja, de, de, de afgelopen zaterdag is natuurlijk de, de, de... Noem je dat? De ijsbaan opengaan. Het was voor tiende keer geopend door Rob de Graaf, de voorzitter... en burgemeester David Molenburg. En verder... Uh, ja, er waren veel mensen. Veel sponspo, sponsoren, vrijwilligers. Er waren een paar genodigden. En Nick Meijer ken ik die gast ook weer van? En zijn vrouw? Nikke ja, want die, uh, die, die ging als Nicky Lauda zijn nieuwjaarsreceptie. Oh, die ja, maar oh, die was helemaal niet. Nee, ja. de stik. Hij ging als de stik. Oh, de, als de, de stick. Hij was de gast. Uh, en uh, Een gast was uh, Gert van Kuik, de stichter die ooit het is begonnen, tien jaar geleden. En, uh, nou goed, uh, hij heeft aangekondigd uh, dat uh, de graaf uh, die, uh, kijk, oh, nee, de graaf, Rob, de graaf, die gaat het stokje overgeven aan iemand anders. Hij heeft acht jaar, heeft hij het allemaal geleid. En er worden wat, uh, zijn wat veranderingen in het, in het team en verder. Nou ja, goed, het is open. Uh, afgelopen zaterdag was het gratis. Dat was het cadeautje, omdat het tien jaar bestond. En verder komt er binnenkort ook een flit, uh, fluitketel. Curling komt eraan. Kijk even op um, www. Uh, Zandvoortse ijsbaan, weet ik veel. Punt NL. Punt .nl. Ja, oké. Okay. Goed. Ja, we hebben het over uh, Nicky Lauda in de Formule 1. Op ja? 13 januari organiseert de gemeente Zandvoort samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Dat wordt tegenwoordig dus uh, DGP afgekort. Ja? Een informatieavond voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. <coughs> Pardon. Het doel van de avond is om u bij te praten. De hoofdlijnen van het evenement zijn nu duidelijk, maar er moeten nog wel veel details uitgewerkt worden. Toch wel Elf voor Hij. Zij is Wethouder Toerisme en Economie. Samen met de DGP-organisatoren: Robert van Overdijk en Rob Langenberg. Iedereen die geïnteresseerd is, graag meenemen in de laatste stand van zaken. Ja. En uh, voorbereidend voorbereid op deze informatieavond is er op 3 januari. Ik vind het erg vroeg. Een nieuwjaarsreceptie in de Unicum. Ja. Dus daar kun je mensen al een beetje in de wandelgangen. Uh, kunnen ze er al over hebben. En u uh, bent van harte uitgenodigd. Volgens mij is onze cfm Zandvoort daar ook aanwezig. En uh, het is 3 januari van half 8 tot half 10... in Nieuw aan de Salaan. En uh, het is weer een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Dus alle Zandvoortse verenigingen... veel sportieve, culturele, politieke verenigingen... en ook bedrijven, et cetera... hebben zich aangesloten om er gewoon... dat je in één klap alle organisaties gehad hebt... en dan ben je in één klap klaar. Klopt. Dat ja. is wel klip en klaar. Precies, ja. Dat uh, het zal vanavond toch kunnen zijn dat het één klap klaar is. Maar dat is niet helemaal zeker, hè? Met Rico en met uh, Harry. Of er één klap klaar is! Nee, dat... Knock-out, uh, dat weet je niet. Ik weet nou, niet goed, of ik het uh, wil zien. Ik vind toch altijd... Ik heb een beetje... hoog? Ik vond eigenlijk die gast uh, van... Voetbal uh, International, Voetbal Inside... Ja? Weet ik veel, vond ik eigenlijk een goede opmerking. Die het is eigenlijk helemaal geen sport. Sport is, schijnt altijd al een beetje gezond te zijn kan het overdoen. Nou, ik vind volgens mijn box en kickbox is een beetje overdank. Dat is helemaal niet gezond. Nee, dat is niet. eigenlijk ongezond. Dus er uh, komt er nog een rechtszaak over om het aan te vechten. Oh, dat, uh, dat vind ik regering, een goed idee. Dat de regering er iets tegen gaat doen, want dit kan zo niet. Nee, dat sport... vind ik ook waar je elkaar pijn doet, dat dat toegestaan wordt. Het is raar gewoon. Nou goed, ik was nog wel een stukje over... De, naar de races met de benenwagen. Een heel stuk in de Telegraaf te lezen over Zandvoort. Wat er allemaal gaat veranderen. Uh, nou Die drie dagen dat er hier natuurlijk races gaan. En dat je echt uh, nou, een speciaal vignet moet aanvragen... om er binnen te mogen. Dat er eigenlijk allerlei uh, treinen moeten gaan rijden. En dat ook bij uh, NS-stations... allerlei extra parkeerdingen moeten worden geregeld. Ja. Nou, het, het echt... Je moet het maar, ik kom er straks nog wel even op terug. Maar het is echt... Dus ze pakken het flink aan. In de trein is echt het belangrijkste voormiddel. En eh, ook fietsenstallingen worden weggehaald. En uiteindelijk, zeg maar, de laatste, wat was het? drie kilometer, wordt aangeraden om de benenwagen te nemen. Oh. Drie dat, kilometer. De laatste drie kilometer. Dat is dus, wel een eentje hoor. Dat is wel een eentje dus Drie kwartier vijftig minuten lopen, denk ik wel. Nou, ik vind het toch wel een laag uh, onderneming om daar naartoe te gaan. En de huh. fiets mag dus niet. Je moet het allemaal lopen, dan kunnen ze het beter in banen leiden. Goed, nou, verder hmm. nog iets anders. Uh, even kijken. O oh, ja, 20 januari, voor de eerste keer wordt het gehouden. De Deprimaandag. Het schijnt ja. de, de meest deprimerende dag van het jaar te zijn. En die tijd willen ze elkaar gaan troosten, gaan steunen. Want ja, uh, mensen hebben toch... Heel vaak van de, te maken met depressies, en uh, ze schijnen dus dat ze met elkaar gaan wandelen. Het begint dan bij Club Nautiek, uh, dat begint om zeven uur. Je kan dan vijf kilometer lopen, daar begin je, en dan loop je gewoon ergens doorheen. Kan schelen, niet de zee in? Nee, niet, nee, doe maar niet. Andere kant op, maar goed, er worden t-shirts uitgereikt, de attributen om op te vallen in de donker, en uh, het heet Mind Blue. Dat is een organisatie... Uh, Mind Blue. Okay. Ja, Mind Blue. En, uh, oh. goed, kijk even op uh, www met slash team... Mind... of Blue Monday Run Zandvoort. En dan schrijf je in. en uh, ja, Dan kun je met elkaar gaan zitten... en elkaar steunen en vertellen uh, hoe je het in leven hebt. Dat het niet zo makkelijk is. Nee, goed. het leven is ook niet makkelijk. Nee, zeker niet. Nou, vertel nog meer. Ja, ik heb nog wel een bericht. Ja. Um, daarnaast... Uh, is, is, is, is leuk vind ik dit... De Zandvorse kunstrijder, uh, hoe heet hij? Michel Tsiba, die gaat samen met Daria Danilova... gaat hij meedoen bij het EK aan het paardrijden. Het is geen paardrijden, maar het is uh, kunstrijden... van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. En uh, dat wordt dus uh, in graads gehouden... Uh, van 20 tot en met 26 januari 2020. Oké. Okay. Dus ik vind het wel heel uh, leuk. Het team zal in Oostenrijk bestaan uit vier kunstgraaders... waaronder dus uh, Michel Tsiba... En voor het eerst sinds 24 jaar doet Nederland weer mee bij het uh, paar rijden, kunstrijden dus. Ja. Dus nou ja, dit jonge paar debuteerde dit seizoen bij de senioren, deed het uitstekend. En bij de Golden Spin in Zagreb voldeed het paar aan de ISU-ijs en daarmee was het ticket voor graads binnen. En het is dus de laatste keer dat een Nederlands paar aan, het, aan een EK uh, met kunstrijden voor paren... Dat was uh, in 1996. Dat vind ik toch wel heel leuk. Dat is uh, echt heel leuk. Gewoon. Heel leuk. Echt heel leuk. leuk om mee te rijden met, uh, ja. met, met paarden. Met, nee, nee. Met, met kunstschaatsen. Oh, ik dacht met paarden. Waar ik Nederland... Uh, waar een kleine, ja. Dat dacht ik daarmee. <laughs> waar een uh, klein land groot is. Want wij zijn toch wel... Uh, over het algemeen zijn we goed op het ijs. Maar heel weinig. Het is meer... Snelheid, afstanden, yeah? maar uh, kunstrijden, daar heb ik eigenlijk uh, niet eerder van gehoord. Nee, ik ook niet. Goed, dat is zover. Het was ongehoord, maar nu worden het gehoord. Leuk. Oké, okay. de Zandvoortse berichten waren. dat volgende uur hebben wij nog veel meer voor de klas staan. Is Counterfeits here? It's getting better. I've been to the voices I've heard Mistakes that I've lived through The lessons I've learned Cause we're all getting older and some of us dumb And at 29 I think I've figured it out We all seek redemption And we all want to grow We all want the answers to things we don't know So please call us useless And please call us kids We'll hang from the rafters We'll scream in your face We'll settle down when we give up So save face and get fucked It gets better, it gets better Say we're young and yeah, we're full of it Run the track cause we're breaking shit off It gets better, it gets better no conversation with nothing to say save us the pleasure get out of the way if you've seen the bottom if you've given up believe me my sister there is hope for us there is hope for us there is hope for us there is hope for us, hope for us. we'll settle down when we give up a face and get fucked it gets better it gets... ...mijn voornemen. Hij komt ja... ...meer praten met de gitaar. De waarmaker van het label... want het logo van ZFM. Leuk dit hoor. Counterfeit is getting better. En dat schijnt ook het uh, verhaal te zijn van uh, Rutte. Hij heeft natuurlijk ook weer... Uh, de, de, de, ...noem je dat, kerstinterview gedaan... ...bij de Telegraaf. En uh, nou grappig, dan beschrijft hij ook weer de interviewer... ...die dan gewoon zeg maar een torentje binnenkomt. En dan nostal... nostal nostalgiegevoelens krijgen bij het feit dat er een plank is leeggemaakt... voor al die biografieën van die minister-presidenten die eerder zijn geweest. En die heeft hij allemaal laten schrijven. En daar heeft hij mee gesproken, met die man die dat allemaal heeft geschreven... om het inspiratie op te doen, zeg maar. En, uh, Rutte zegt verder, ja, uh, het, jaar van, uh, het jaar 2020 wordt het uh, jaar van de migratie. Daar lopen natuurlijk heel veel mensen uh, rond in Europa... En uh, die horen misschien hier niet, horen hier misschien wel. Daar moeten we iets aan doen. Uh, uh, ja, we hebben ooit Schengen aangenomen, Dat we zeg maar, vrij kunnen reizen binnen Europa en kunnen handelen. Maar misschien moeten we dat toch een beetje verwel gaan zeggen. En dat we wat meer op ons eigen moeten gaan. gaan. En dat elk land zijn eigen grenzen weer gaat bewaken. Het zal wel voor de economie een, uh, ja, echt een, uh, een negatief gevoel of een negatief uh, ding kunnen hebben. Maar uh, zeg, ja, soms moet je dat doen. En verder zegt hij ook. Uh, uh, oh ja, grappig, well, het, het, het, het, het, het... Dijkhoff komt hier nog even op terug. Dijkhoff was natuurlijk eigenlijk een beetje de opvolger. Die werd uh, als prinsenkind, of noem je het ook weer? Uh, nou ja, als opvolger wordt hij gezien. En nu uh, wilden ze daar nog even op terugkomen. Er uh, werd gevraagd, hoe gaat het met uh, Kleis, Klaas Dijkhoff? Um, het gaat goed met hem gaat, gaat je nog opvolgen. Het gaat goed met hem. En weer, meer wil je daar echt niet over zeggen. Deze, onze minister-president Rutten. En verder zijn er ook weer wat bezuinigingen geweest. Maar uiteindelijk is er ook weer voor 51 miljard... Uh, oh nee, 51 miljard is er bezuinigd. Maar er is ook weer heel veel geld nu in de zorg gestopt. Dat gaat goed. Uh, uh, andere dingen zijn... De maximumsnelheid is natuurlijk omlaag gegaan... om die uh, stikstofuitstoot uh, tegemoet te komen. En verder zijn er weer wat meer banen... En er werd natuurlijk gevraagd... Uh, na tien jaar uh, premier... Um, ik hou het niet zo bij. Ik ben negen jaar en twee maanden premier. Maar ik hou het verder niet zo bij, zegt hij. Uh, word je straks de langzittende premier? Ehm... Um... Nee, dat, denk ik, dat weet ik ook niet, ben ik hier mee bezig. Het was natuurlijk Lubbers met 12 jaar en twee maanden. Maar George Kelder zegt dat, dat jij dat wel wil worden. Nou, George Kelder heeft er geen verstand van, die uh, weet niet wat hij zegt. George Kelder is natuurlijk een vriend van de minister-president. Die zijn altijd wel scherp met elkaar. Voor mij houden die elkaar wel scherp. Maar goed, leuk interview. Wat te lezen in de Telegraaf over uh, uh, yeah, uh, Rutte. Dus migratie in 2020 is een speerpunt voor Europa... Goed, ja. lekker zo'n bril trouwens, dankjewel. Ja, ja. ja ik, wel. ik kan er toch wel redelijk redden zonder. Dus ja. uh, hou maar lekker nog even op. Dat ik zou nog even melden trouwens dat ja. uh, de 11 januari is uh, in de Corvorsporthalle het jaarlijkste schoolbasketbaltoernooi. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat is over drie weken? Is zoiets. Snel alweer. Ja. Hop. Dan gaan we gewoon het nieuwe jaar beginnen. En 10 ja, januari hebben we volgens mij een nieuwjaarsreceptie toch? Het ja, januari. dat is hier. Ja, klopt, Goed, klopt. ik zal maar eens een keer bij je aansluiten. Ik heb hem volgens mij een jaar lang niet meer gezien, laten zien ergens... Het zijn ook altijd die vrijdagavonden. Wacht, is dat met vrijdagavond? Alles wordt geregeld op vrijdagavond. Ja, die mensen het weekend vrij willen houden om alleen te drinken. Om er één te drinken. Om er één te drinken. Al, om er, te drinken. er al één te drinken, niet alleen. Om te drinken. Om er alleen te drinken. <laughs> well, alleen, als ik alleen drink, dan drink ik er meer. Ja, ik... is dat zo? Doe je dat? Ja, ik moet zeggen dat ik ook wel steeds vaker één glas... wel twee glazen whisky per dag drink wel eigenlijk. Dat is er zo langzaam ingeslopen. En ik hou het erin. Hou het erin? Ophouden. Ik zie er al kijken. Zegt, nou, dat is niet goed, hè? Nou, dat doe ik wel. Ik ben eventjes mijn... Uh, mijn uh... Je ding is weer even kwijt? Geef het allemaal niet. Dan start ik gewoon een muziekje in. Nou goed, die platen we net gehad, gek. Maar, wordt het niet de tijd om wat rustgevende muziek op deze zender? Ik heb nooit zoveel met reggae. Maar dit is op het randje. Dit vind ik dan wel weer grappig. The Hammer Politics. Play on. En hey, dat doen we. We spelen gewoon verder. Yes! And steal us, some try to please you, and some say they need you. Never said you weren't good enough, but we don't drink from the same cup. You make a pretty bad cane. I just stand alone, let me lean anyway. Call it a day if you're stable. I pass the keys when I'm able. Lonely, lonely, lonely. Is that how you feel? Babe, got no figure. In view of your laid-back tone, your crooked smile. So don't say. Good night. Om. Ja, grappig was. Ik draaide eerst de pad. Hé, hey, dat is wel aardig zo. Een gegeven moment ging ik naar het meer. Dus uh, een beetje luister wat er meer op stond. dacht, dat is echt pure reggae. Hoe kom ik hier nou verzeild? Nou, toch kan ik je het redelijk hebben, hoor. Dat moet ik zeggen. Dit is de zaterdagmorgen. Toebak leeft hier op de radio. En we kijken de wereld in. Er zijn altijd weer opmerkelijke berichten die we met uh, u willen delen. Ja, dat bent u, ja. Ja, ja dat bent hard. u. Ik heb een heel leuk bericht. Ja. Ja, mijn berichten zijn allemaal leuk, natuurlijk. Maar dat was een Frans Hust, uh, rusthuis. En uh, daar moest de bingo-middag wijken voor. Een stripact, jawel. De directrice oh, ja, van, de, van het rusthuis in het Zuid-Franse La Verlade. nabij Toulon, die wilde eens wat anders dan een accordeonist of een bingo-middag om de bewoners te vermaken. En uh, daar het rusthuis Le Jardin des Orgidés... voor 98% vrouwelijke bewonershuisvest... kwam ze met een allesbehalve door de weekse ontspanningsactiviteit op de poppen... een optreden van drie mannelijke strippers. Shit! ja. De, gen de gentleman Chippendales deden waar ze voor waren ingehuurd. En toonden als strippend hun gebruinde torso's aan de dames op leeftijd. En of ze full gingen, dat is niet bekend. Nee. Maar de directrice kwam dus op het idee. Want in, uh, in uh, Engeland daar uh, was op een, van een jaar bewoonsters dus ook een keer het verzoek om uh, strippers, om de maaltijd te serveren. En dat ging toen door. Nou, het Franse publiek was helemaal verrukt over het optreden van de strippers. En een van hen heeft de gentleman Chippendales al geboekt voor haar honderdste verjaardag. Nou, vind je dat niet schattig? Echt. <laughs> ik vind het. Echt, het <laughs> echt idee dat van die bejaarden... Nou, zeg. Ik vind dat een geheel... Nou, nou toch het al... schijnt dus wel. Ik, ik, uh, ik heb dan... Uh, er is zo'n groep, een 50-plus groep op, uh, als, uh, groep op uh, Facebook. Ja, en ja? toen had ik gezien dat er een dame... op een gegeven moment nu een post had gezet... dat ze eigenlijk wel een beetje klaar mee was... dat uh, sommige mannen van die gore teksten deden... en van die jonge plaatjes deden... want daar waren ze niet van gediend. Oh. En, uh, en ja, nou, dit is eigenlijk bijna hetzelfde. Ja, eigenlijk wel. Dat kan niet. Maar bij vrouwen wordt het meer geaccepteerd. Want dan vinden ze het schattig. En bij mannen is dat gewoon vies. Dat zijn vuile vies erkennen. De vrouwen zijn <laughs> aan het pot geweest uh, anderhalf jaar geleden, weet je, of nou, 2018 was het jaar van MeToo Too natuurlijk. Ja. En dat nou, komt vast ook wel een jaar dat een man ook een of ander iets heeft waar hij mee kan strijden. De vrouw altijd altijd onderdrukt dat de vrouw altijd gelijk wil hebben. En het alles regelt. Nou goed. Verder, ja. als we het toch over bejaarden hebben. Brigitte Maasland. Brigitte Maasland heeft het onderspit moeten delven in een rechtszaak. Ze had aangespannen tegen de Telegraaf. De presentatrice betwiste berichtgeving op pagina privé van begin november uh, in, in 2014. Bij het huwelijksfeest van Patty Brad. Om behoorlijk intiem te zijn geweest met uh, André Hazes. Uh, Dreetje, weet je wel, die jongetje. Ja. En uh, nou goed, toen... Was, was hij natuurlijk nog met een andere vrouw. En ja, nou, uiteindelijk zijn ze natuurlijk nu bij elkaar. En ze zegt zo, het was helemaal niet zo intiem. Het was gewoon een innige zoen, meer niet. En andere mensen die daarbij aanwezig waren... die hebben toch iets anders gezegd. Die zeggen, nee, het was wel innig, hoor. Er was toch wel iets meer aan de hand. En uiteindelijk heeft de rechter gezegd, nou ja ja... Je hebt, je hebt verloren. De privé mag dit gewoon publiceren. Dus uiteindelijk moesten ze de proces, proceskosten betalen van 3000 euro. En verder zijn ze natuurlijk nu een heel innig stelletje. Dus dat is wel mooi. Dat is er wel uit voortgekomen. Dat is wel leuk. Oké. Okay. André Haastes en deze natuurlijk de Bridget Maasland. Ja, ik geloof dat zij het ook 52 met onze leeftijd Ja, ik denk het wel. Ja. ja. Dus nou, ze heeft een jong aan de haak geslagen. Leuk hoor. En Lodert, hè? Het ging toen ook al, ja, met money. Ja. Hij gaat toch als een tierenlier Ja, dat weet ik Al hazes, met ja? al zijn optredens, ja. Okay. Maar ja, ze had eerst ook John de Mol. Oké. Okay. Dat is ook eerst, dus het is toch wel Johnny een beetje een gold digger, hè? Ja, maar ja. het mogen we allemaal niet zeggen, straks krijgen we ook een rechtszaak aan onze broek. Ja, dat weet je nooit. En uh, ja, waarom niet? Hij, hij is waarschijnlijk wel heel leuk. Ik uh, denk dat hij wel gezegd... Hij, hij komt leuk over. Ja. Het is volgens mij gewoon een aardige vent. Zeker, ja, ja. Wat het voetbal in huis vind ik altijd wel irritant. Voetballen in huis doet hij dat? Dat voetbal in huis dat hoef ik mij nou weer niet. Hoor. Nee. Ik hoop niet. Ik denk dat zij het, die, dat clubje morgen wel even afleert dat ze niet. Niet voetbal in huis. Buiten. Goed hebben we de laatste plaatjes voor negen uur. En straks weer de natuurlijk hebben wij een stukje geschiedenis. Tijd maar weer eens even een lekker boopie. Kerstklanken. Oppenheimer. Christmas, Christmas baby. Please come home.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 De wereld in de kast geflikkerd. Zeker die plaat van Wem. Hey, waren echt, er zijn echt dagen dat ik ze drie of vier keer minimaal hoor gewoon. Gisteren hadden ze bij mij is op het werk oh. als we de radio aanstaan. En ja? op een gegeven moment denk ik van, ik, ik zat al, ik zat vorige week maandag of, ja? of op maandag, of, dan zat ik naast die man. En die zat ik gewoon echt een paar blokken verder. Maar, naast Wem? Uh, nee, nee, die man die... die Want, uh, het en ik is was al blij dat ik een heel stuk verder... Dacht, nou, het is toch wat te doen. What? Maar in de loop van de dag gisteren had ik zo van, oh, ik ben zo blij dat ik volgende week niet werk. Maar na, na, wat voor man zeg je dan? Nou, die dan de hele tijd die kerstletjes op... Uh, Sky of weet ik van wat aan heeft. Yeah. En dan de hele tijd, en je ziet inderdaad... het lijkt wel zo'n band die continu doorgedraaid wordt. Weet je? Dan begint hij yeah. bij het begin zo'n... Uh, ja, het geeft een de kerstplaat band. op. Ja, de kerstplaten zijn gewoon een gegeven moment op. Je denkt, ik heb alles al gehad. Ja, het ja, is echt een oude grammefoonplaat... die gewoon maar doorgaat. Nou, de oude flowplaat die ook heel lang doorging... nou, dat valt ook wel weer mee... is gisteren ook ten einde gekomen. <applaus> Dames en heren, dit was het. Uh, de allerlaatste... De allerlaatste pauw, en dit is natuurlijk ook het moment dat er scherp door de redactie wordt gekeken. Of er dan bij mij een hapering komt. Of uh, misschien een half nat oog. En dat de uh, overal krijgt. Ja. Ik vond het zeer eervol om dit uh, mooie werk al die tijd te doen. Met plezier, daar dank ik u voor. Want... Ja, goed, dat gaat nog een tijdje doen. Maar de man, ik echt elke keer realiseer je: denkt, wat kan die gast gewoon snel en gevat pra praten? Weet je? En uh, iedereen zit dan te kijken, want het is de laatste keer dat hij dat presenteert. Komt er nog een traan? Of komt er nog iets van een... In een bibberinkje in zijn stem? Ik heb er een paar keer naast je luisteren. Geheel niet. Gewoon strak afgekondigd. Kijk, het kan wel hè. Heel veel presentatoren gaan er toch nat op. Gaan er toch stuk op van ja. Ik was toch wat te schokken. Die van Sport was natuurlijk helemaal heftig. Ik ben zijn naam even kwijt. Die ging echt helemaal stuk. Maar goed, deze man is gewoon... Ja, mooi. Ik vond hem, ik vond hem leuk, Paul, Hij gaat natuurlijk niet helemaal weg. Blijk dat... Ik hoorde gisteren dat hij toch nog weer een paar programma's gaat meepresenteren. Ze gaan natuurlijk uh, vijf stellen, inzetten, elke dag dus een ander eh, stel, of noem je dat, uh, duo presentatie, gaan ze doen. En hij gaat waarschijnlijk er ook al meedoen, maar komt niet zo vaak meer op televisie. Dus uh, hij gaat andere dingen doen. Ja, daar heb ik gelijk. Tenminuut. Ik denk als hij uh, binnen is, dat hij het voor het geld ook niet meer hoeft te doen. He? En dat is dan wel heel fijn. Voor het geld? Ja. ja het, het, Grappig, jij denkt toch altijd weer aan dat het om het geld gaat. Maar nee, mij het gaat erom dat je niet verplicht bent om te werken. Nee, op die hij, hij leeft volgens mij niet zo heel erg breed. Volgens mij gewoon ook. Ja. Hij heeft geen gezin, geen kinderen. Dus mezelf denk je van: nou, oh hij doet gewoon wat hij leuk vindt. Jij ja, echt... denkt dat hij geen kinderen heeft. Nou, ik denk... ik denk dat hij er toch wel een paar heeft. Ja, dat hij toch wel een paar verwekt hij heeft. Hij had toch, toch gezegd dat hij zoveel uh, vrouwen ja. had ja. Betast en ja. gedaan? En betast had... ook. Ja, dat doe je dan ondertussen ook. Maar hij had er wel toch meer dan zit hem weer voor. duizend gehad of zo? Had, het was toch ja, maar... heel veel. Heel veel. Dus nou, dat moet toch wel procentueel wel gezien toch, dat, dat moet toch procent ergens, of een half? Ja, een, een klein poutje. dan? dan heeft hij 10. Een, een klein poutje ergens rondlopen. Ja, denk ik het denk. Het ook wel. Nou, ik vind het uh, als mooie televisie. En zeker, werd, uh, gisteren werd erop teruggekeken natuurlijk. Een van de mooiste uh, stukjes is natuurlijk met uh, Frans Timmermans. Dat je uiteindelijk dat dat Frans Timmermans op zijn knieën krijgt. En dat Frans Timmermans toch denkt: ik moet winnen, ik moet winnen. Ik ga, ik ga iets bedenken. U heeft, uh, weet dat ze mensen hebben gevonden met mondkapjes. Gast, kom je daar nou weer aan die stukken tekst? Je ziet hier een paal echt van. Wat heeft hij nou verzonnen? En die gaat er niet overheen. Dan baalt hij later wel vandoor te zeggen van... Echt waar? Zit je dit nou te plekken te verzinnen, gast? Dat durfde hij niet, maar dat dacht hij wel. Ja, ja. Maar die Frans Timmond, zo'n trotse man, die wil gewoon gelijk hebben. En dat, dat lukte toen niet, want hij kreeg het later weer voor zijn voeten geworpen. Ja, was Zonnig was hij toch die gast bij uh, Buitenhof. Ja. Van Stimons. Even kijken er wel eens naar. Ja, zeker. Okay. Ik moet de afgelopen week nog even kijken. Maar okay. ik volg het wel. Ik vind het een mooie televisie. Maar goed, we hebben gisteren afscheid genomen van Jeroen Pauw. Mooie televisie. Rustig, ten... vrede. Oh nee, hij leeft. Nee, hij leeft nog! Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur naar 9 uur. Stukjes Geschiedenis. Zo! Zie hem, wens jullie allemaal fijne dagen en.